Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We kunnen dit jaar en volgend jaar minder kopen van ons geld... De koopkracht gaat volgens het Centraal Planbureau met bijna 4% achteruit. Dat komt vooral door de hoge energieprijzen en de inflatie... zegt economieverslaggever Nick Wouters. En dat is echt wel volgezet. 3,8% koopkrachtdaling. Daarmee wordt de koopkrachtstijging van de afgelopen jaren in één keer weggevaagd. Dat is dus met het prijsplafond erbij. Dus het prijsplafond demt wel iets van de pijn, zegt het Centraal Planbureau... maar neemt niet alle pijn weg. De lonen gaan de komende tijd wel iets omhoog... maar volgens onderzoekers stijgen de prijzen harder... Waardoor we dus toch minder kunnen kopen. In een Russische regio in de buurt van Oekraïne... ...is een olieopslag in brand gevlogen na een aanval met een drone. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Gisteren waren er ook al twee droneaanvallen... ...toen op militaire basis in Rusland. Dat land denkt dat Oekraïne achter die aanvallen zit. In een coronameevallertje voor het kabinet. De kosten voor testen voor toegang vallen een stuk lager uit dan verwacht... Met zo'n gratis test kon je toen weer naar een concert of een voetbalwedstrijd. Er was bijna een miljard euro vooruitgetrokken... maar nu blijkt dat er maar 350 miljoen van gebruikt is. Wat er met het overgebleven geld gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Een heet middagje op het WK vanmiddag. Spanje staat in de achtste finale tegen Marokko... De rivaliteit tussen die buurlanden speelt als een beetje sinds de middeleeuwen... zegt correspondent Rob Zoutberg. Islamieten besturen eeuwenlang Spanje tot de val van het laatste kalifaat in 1492. Maar goed, daarna ontstaan er weer uh, Spaanse verovering, veroveringen in het noorden van Marokko. En dus zijn ze daar ook behoorlijk hyped voor vandaag, zegt Samira Jadir. Zij zit voor ons in Marokko. Op sociale media is dat wel echt een ding. Uh, Marokkanen hier grappen ook. Als, uh, van, uh, als Marokko wint, dan krijgen we Melia en terug. Ja, dat zijn twee steden in Marokko die officieel bij Spanje horen. Dat zal na vandaag natuurlijk niet anders zijn, maar toch staat er dus veel op het spel. De wedstrijd begint om vier uur. En het weer nog af de opklaringen, maar vooral aan de kust zijn er ook best wat buien. Landinwaarts is het vaker droog, het wordt vier tot acht graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren... Het rijdt langzaam tussen Loenersloot en Vinkeveen. Je reis duurt 20 minuten langer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog wel show. <lacht> ZFM. Het geluid van Zandvoort. En daar zijn we weer met uh, het tweede uur. Joe Jackson was dit. New Jackson. Dat zou Joe Jackson zijn. Joe Jackson. Joe Jackson. Uh, is geen familie van die andere Jackson? <laughs> nee, nee, dat niet. Nee, dat nee, niet. Nee. Maar goed, uh, wat, weet, weet, weet, ik ben niet zo'n uh, Royalty Watcher of royalty. wat het allemaal heet ja. met, uh, in, in de roddelbladen. Maar goed, ik heb begrepen, omdat het ook al de krant staat, dat dat het hele verhaal van Prins Harry en Meghan. Daar, daar komt iets van... Ja, wat uh, is het uh, nou allemaal? jij al al... sprookjes? Nee, ik, ik kaart het aan dat ik er helemaal niets van weet. Maar oh. ik word er steeds ziek dat voorbij komen. Maar er, er is iets aanstaande op Netflix, begrijp ik. Over de historie van eh? de, koninklijke, maar... de Britse koninklijke familie. Zou het allemaal kunnen. Jij uh, weet, weet het ook niet? Nee, Wacht nee, even. Nee, ik nee. Ga, ga jij dat even uitzoeken? Op op, de, de Google ja, is geduldig uh, in dat De hele cliffhanger naar de andere wordt door Netflix al gelanceerd. Ja. De, de, de eerste drie afleveringen daarvan zijn vanaf 8 december te zien op Netflix. En de tweede deel verschijnt een, uh, een week later. Maar ja, ik heb begrepen dat het dus over de Britse familie gaat. En dat je het daar met name als... De koninklijke familie wel. Koninklijke, familie, koninklijke ja, familie. Ja, ja. Als, Brits, als, als vrouwspersoon uh, niet makkelijk uh, hebt. En dus ook die Harry's moeder, Diana, die had daar natuurlijk een heel zuur leven. Begrijp ik uit het hele verhaal wat er dan zit aan te komen op Netflix. Ja. Dus uh, ja, want daarom zijn ze ook die Harry en die Meghan zijn daarom ook uh, het Britse Koningshuis in Engeland ontvlucht. Hm. Om zich in de Verenigde Staten te vestigen. Hij heeft ook afstand gedaan van al zijn uh, rechten op de uh, ja, royalty. Ja. Uh, maar ]berg. je hebt wel 10 miljoen ja. gekregen voor die hier serie. Ja, daarom. Ja. Dus ik weet er helemaal niets van. Nogmaals, het kan ook een prachtig commercieel verhaal zijn natuurlijk. Maar of het dan daarbij nodig is om zoveel geld te vergaren dat je je familie daar... Dat is weer een ander verhaal. Nou, er ja. is een foto en die wordt gebruikt in die, uh, in die docu. En er uh, zie je allemaal paparazzi staan. Maar dat heeft helemaal niks met hen te maken. Oh, Oké. Okay. <laughs> dus ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Ja. Hebben ze uit de kast getrokken om te kijken van... Uh, hoe, gaan we het, uh, hoe gaan we het allemaal opfluffen? Ja, Netflix zelf noemt het een documentaire. Hè? Ja, noemt het een documentaire. Ja. Ja. Maar nou, ja. het is, ja... Het is, joh... Uh, het, er nee, gebeurt nee. weer wat. Ja, precies. Zo moet je het zien. En er moet weer ergens geld aan verdiend worden. Dus ja, het schoorsteentje van Harry en Meghan moet natuurlijk ook blijven roken. Nou, met die 10 miljoen komen ze al aardigheid in de richting natuurlijk. Nou, daar is zo op hoor, Frank. Over die eerste 10 miljoen kun je niks zeggen. Dat is ook weer zo, ja. Ja, 8 december komt hij uit. Dat is vandaag, hè? Nee, nee, nee. Dat is overmorgen. overmorgen. Misschien tijdens mijn programma dan nog even aandacht aan de steder. De release, dat de release van de trailer net samenvalt... met het bezoek van William en Kate aan de Verenigde Staten... wordt op bronnen binnen de Koninklijke Familie... als een regelrechte oorlogsverklaring genoemd. Okay. Gaat het ooit genoeg zijn? Klonkt het onder meer? Nee. Maar ja, dus, uh, <lacht> ja, En, en die, die uh, Megan... Ja, ik vertrouw ervoor geen nee, kans. Nee, nee, nee. Echt, het is gewoon, nee. is gewoon een actrice. Die kan gewoon... Had ze, <lacht> voordat ze met die Harry ging... toen uh, liet ze al zien dat ze binnen twee minuten kon huilen. Ja. En nu zit, nu zit ze helemaal met natte ogen. Zit ja. een hele, uh, en Megan huilt tranen met tuiten in de eerste trailer van. Uh, uh, niemand ziet uh, wat er achter ge, gesloten deuren gebeurt. Nee, als je dat hoofd ziet, dan weet je eigenlijk al genoeg. Ja, hoewel je daar niet op mag afgaan, natuurlijk. Maar, uh, je mag er niet op afgaan, maar nee. ik geloof er helemaal niks van. Hetzelfde wie ook zo'n noodhoofd heeft: het is die vrouw van die, uh, die spijs. Een van die spijsdames. Oh ja? Uh, je, je bedoelt de Victor van... Victoria Beckham. De de tweede helft ja. van, uh, van David. Nou zag de ik goedbouw. laatst in een blad, ik weet niet meer waar... zag ik hm? een foto, en ik denk, is ze dat nou? Ja. Waarop ze dus lachend staat. Lachen? En heeft iemand die vrouw ooit zien lachen? Ja, ik het nou. wel humor ja, ja, ja. ze heeft wel ja. humor, ja. Oh, ik hoor net, Jaap, dat ze toch wel... Nou, humor heeft, heeft wel humor. humor ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Uh, weet jij trouwens uh, dat een van die Spice Girls... met Christine Horner is uh, gedraaid? Ja. Dat Carrie Halle oh, wel. Ja, ja, dat, ja. Is, dat, dat, oh. is de, dat is de andere helft van Christian uh, Horner. Die zie je soms nog wel eens staan... als Max toevallig weer een beetje op moet halen bij een crampri. Ja, dan staat ze erbij. Nou, ik kan je vertellen: die Christine Horny... die, die verdient ook niet heel slecht hoor. Nee? Nee. nee. nee. Hoe, hoeven we hoeven geen medelijden mee te hebben. Hij kan nee. zijn gasrekening en elektriciteitsrekening ja. zomaar betalen. Hij heeft dat heeft hij allemaal dat, dat, geen probleem mee. Heeft hij geen probleem mee. Oké. Okay. Nee. Dus uh, wat dat betreft. Uh, maar over gasrekening gesproken, hoe, hoe uh, hoog uh, staat je afverwarming? Uh, nou, ik zet de thermostaat niet hoger dan 20 graden. Maar is dat voor het hele huis dan meteen? Of zet je dan ook... Uh, nou, ik zet uh, af en toe, om het niet het vocht uh, te laten toeslaan... af en toe wel in een vertrek, een radiatortje open. Mm -hmm. Zoals op, op zolder bijvoorbeeld. Of in een, een slaapkamer, bij, dan weer een ene dag dat de radiatortje open. De dan. Weet je, ik heb het idee dat ik weet of dat zo is het vocht een beetje buiten de deur houden. Want het is natuurlijk wel uh, op zich te overleven... als je je thermostraat op uh, 16 graden zet. Mm -hmm. Met een extra jas aan in de woonkamer zit. Maar het wordt er uh, niet droger door in huis nee, dat... nee, wat je wel die... moet doen... en dat schijnt goed te zijn... is dat je uh, uh, 10 minuten even een deur openzet... Uh, ochtends, ja. Dat hij gewoon een klein beetje uh, uh, schoonwaait. Ja. En, uh, en daarna gewoon uh, je, je. het op 20 graden zet je, je, je verwarming. Oké. Okay. Maar wat zou daarvan het nut zijn, denk jij? Ja, omdat die. die ja, dat, dat, dat de doorluchten van een huis. schijnt heel belangrijk te zijn. Ja. Om, uh... Nou, dat, dat onderschrijf ik wel, ja. Want, en, en dat is een van de redenen waarom ik ook uh, zeer bewust mijn huis nooit de spouwmuur heb vol laten jekkeren met rotzooi. En de vloer heb geïsoleerd. Ik, ik heb wel liever iets hogere stookrekening dan dat ik uh, de boel zou gaan inpakken. waarbij er toch uiteindelijk condens ontstaat. Dus vocht. Want vocht is erger dan, uh, dan, dan uh, kou. Dus, mm, ja. Hier, um, uh, hoe lang moet je je uh, ja, Juist luchten? Luchten zet, uh, minst, zet minstens één keer per dag je kamer uh, te uh, in iedere kamer tegelijk 15 minuten een raam of een buitendeur wagenwijd open. Je kunt het best ochtends of s avonds vlak voor het slapen gaan. De verwarming dan even laag. Ventileren. Uh, zet altijd alle ventilatorroosters open. En dat geldt natuurlijk voor, hele, voor jouw huis geldt het heel anders dan voor mijn huis. Ja. En, en, uh, ik heb zo'n zo WT, WTC, WTW, WT... Geen idee. Nou, dat is een unit. En die, die, uh, die uh, houdt de lucht schoon. Hm. Oh, phone. een soort filtersysteem. Ja. ja, er zitten ook filters in. En, uh, dus dat, uh, Nou ja, dat... ik denk dat jij uh, in die, die drukke straat... Uh... Wat, wat meer stof daarin zult aantreffen dan iemand. Maar dat valt mee hoor. In de Hogeweg was het vele malen... Het uh, uh, was alles zwart, jongen. Oh ja, echt? Ja, niet normaal. Holy shit. Ja, er rijden natuurlijk veel meer auto's dan ja, in de Ja, ze reden sneller natuurlijk. En ja. meer auto's dan... Ja, ja, ja dat, dat klopt, ja. Dus uh, ja, klopt. ja, dat was echt... Ja. Uh, Weg. Hier een goed geïsoleerd huis is fijn voor je energierekening. Blijf wel goed ventileren. Frisse lucht is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Ja. Voorkom klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en allergieën. Uh, nou in de vergaderruimte daar weet je alles van, Frank. Ja. Na een tijdje wordt het muf en kan je hoofdpijn krijgen of je valt in slaap. Of je... Nou dat had ik uh, los van de hele klimatologische omstandigheden na vijf minuten al. Dus uh, al <laughs> ja. had hele algehele dispensatie had van vergaderingen. Schimmels krijgen ook geen kans. Nee, precies. Dus uh, keuken, badkamer, ruimtes... Uh, nou ja, wij hebben een, een, een, een uh, badkamer die geen raam heeft. Dus die moet je dan wel uh, ja. uh, met dat... Met, met, met, maar er zitten allemaal uh, mogelijkheden om hem om te laten lopen. Weet je, oh. Dan doet hij tien minuten, ja, ja, ja. dan gaat hij uit. Oké. Okay. Dus, uh, en uh, rook niet in huis, Frank. Nou, ik, ik rook sowieso niet schreeuwen. dus dat scheelt alweer. Ook niet in huis, hè? Ook niet in huis. Nee. Nee, ook niet uh, buiten huis? Ook niet buiten huis. Thuis? Thuis? Nee, nee. Nee, uh, ook niet naar nee, de duinen, nee, ook niet. Nee, dat heb, die, die bastelen we wel. Ja. Um, zullen we weer een uh, stukje muziek hebben? Uh, wat heb op? jij toch een goede idee, Ja, uh, ik denk. Wat, waar, waar denk jij aan nu? Uh, uh, maar, uh, dat uh, laat ik aan jou over. Ja, dat begrijp ik, dat je dat aan mij overlaat. Ik uh, denk dat ik wel wat leuks heb. Heb je wat? Ja. Thunderclap Newman. <laughs> <laughs> Dit is Thunder, <laughs> inderdaad, Frank. Thunderclap Newman? Ja? Ja. <laughs> nou, dat is niet Thunderclap Newman hoor. Oh nee, dat is wat anders. <laughs> Aarde, wind en vuur. Maar dat hoort niemand. Als nee. je het niet weet, dan nee. uh, denk je gewoon... Uh, Sunderclamp human. <laughs> ja, ja, toch? Bij ZFM. Om kwart over elf. Ja, dat doen. Huppakee. Huppakee. Uh... Zandvoorts ja, mannenkoor. Tweede stem of derde stem? Nou, ik denk de vierde. En ja, We hadden het net heel even over uh, pecunia, ja, pecunia en geld. Ja, pecunia geld, denk ik, maakt niet per definitie gelukkig. Maar no. je wel makkelijk. Het is Mag makkelijk als je het hebt. Hoor. He, heb je 100 miljoen met de bank, ben je dan gelukkig? Ja, ja, ja. Heel ja, ja. Ja. Ja. de gekheid op een stokje. Kijk, wat, wat nu, de, we zien af en toe wat beelden van uh, Qatar. Maar die... Uh, die gozer die daar uh, de, de scepter zwaait... Die, uh, sheik, die Emir, die Sheikh die, sheik, die uh, Tamim bin Hamad Atani... die heeft dus een, uh, een vermogen van 300 drie, miljard uh, dollar, die familie. Ja, 300 miljard. En ja. Sheikh heeft wel laten zien dat het natuurlijk voor geld wel alles te koop is. Dus het scheelt weer. En ja. een beetje vorst woont ook in een groot paleis natuurlijk. Nou, dat weet, uh, daar weet Sheikh van Qatar ook alles van. Want zijn residentie in Doha, de hoofdstad van Qatar... die telt maar liefst 15 paleizen... Goed zo. Allemaal bedekt met goud. En goed Katar, zo. Wat daar het nut van is, weet ik niet. Weet ik ook niet. Maar het roest misschien niet. Maar het is wel goed. Uh, het is wel goed, ja, daar heb je het maar vast. Ook in Engeland heeft de leider van Qatar voet aan de grond gekregen. Want hij heeft daar uh, de beroemde wolkenkrabber, uh, The Shard. en het Olympisch dorp allemaal gebouwd met zijn geld. Hij heeft ook nog aandelen in het Empire State Building in New York. <laughs> en. Beetje, je kan je toch nog eens gaan vervelen, daarom heeft hij ook nog zes Griekse eilandjes, die heeft hij voor 11 miljoen dollar gekocht. Dus het was een aanbieding. <laughs> en uh, een van de drie vrouwen van zijn voorganger, Moza Abil die kocht in uh, 2013 drie huizen in het peperduurde Regents Park. In Engeland. Uh, Engeland-park, in de Britse ja. hoofdstad Londen. Dus wel uh, al met al een, uh, een uh, gevulde familie. En, uh, ja, dat, en het doel was volgens de BBC over die, die Britse hoofdstad uh, residentie gesproken om het om te toveren tot een eigen woonpaleisje... met 17 slaapkamers, 14 zitkamers... een thuisbierskoop, sapbar en zwembad. Ik vind dat ze groot gelijk hebben. Ja, ja, dus je moet er maar aardigheid in hebben in al dat geld. <laughs> ja, ik vind het wel... Uh... En natuurlijk hebben we het nog alleen over real estate... maar zelf heeft hij uh, vervoer technisch... heeft die nog een uh, nou, niet een bepaalde volkswagen. Want het wagenpark van La Famille bestaat dus uh, uit... Uh, Merken als Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Mercedes en ook de Rolls-Royce kan daarbij niet over het hoofd worden gezien. Ja, maar goed, uh, en als ze een beetje gaan ontspannen, van goh, ik zal hier eens even de zeelucht uh, willen opsnuiven. Kan ook, hè? Een van de duurste mega-jachten ter wereld <laughs> ligt daar klaar in de haven. En deze Katara ter waarde van 400 miljoen dollar is maar liefst 124 meter lang en heeft een eigen helikopterdek. Want dat moet je natuurlijk wel helemaal als een beetje checken naar de helikopterdek. Ja. Ja, je, je zou maar naar huis moeten. Ja. Je zou maar naar het toilet moeten. Ja, je net... en, je wil, en je wil even thuis kleien. Ja. Ja. Ja, ik kom en jij mee... moest vroeger ja, met die Amerikanen ja. over de A9 heen Ik kon met mijn nog naadloos de A9 af. Oh, want oh, er was nog ja. niet zoveel verkeer. Ja. En hij pakt even de chopper en gaat even thuis kleien in ja. Doha. Zelfde verhaal. Tuurlijk, ja. ja. ja. Nee, nou ja, maar goed. Ja. Hey, in uh, Zweden uh, verkopen ze ook wel eens appartementen. Nou? En in dit geval was het een, een, een, een, een macabere verrassing... voor degene die het kocht. Oh. Er lag nog een lijk in. Oh. <laughs> ja, van de oude verkoper. Oh, de verkoper. Ja. Maar die was, die, die, niemand had die man meer gezien. En uh, de gerechtsdeurwaarder... die bood het appartement in de staat... waar hij werd aangetroffen. Aangetro, en uh, ja, de, de Zweedse media die berichten het al. Hij was, uh, het was vol m, m, m, m, rommel en stinkend naar afval... Nou, daar kan ik dat kan me goed bij voorstellen. Dat dus kan me goed bij voorstellen. Maar hij uh, niet lang van zijn opbrengst. Kunnen ja, ]en, en hij doen. had wel een dochter, deze man. Maar die was al jaren van hem vervreemd. En uh, ze was uh, verbijsterd dat het appartement niet goed is doorzocht. En de deurwaarder geen contact heeft gezocht met de familie. Om uit te zoeken waar de oude bewoner was gebleven. Nee. Nou, die lag onder de bank te stinken. Jeet. Dan was er nog uh, iets ja. van uh, deuren nee. openzetten. En tien uh, minuten. Uh, wat, uh, dat. Je zal het toch kopen? Ja. ja, ja. En zeker in Zweden, winters. Ja, gaat alles dicht hoor. Ja. ja. Hoef ik maar jou goed. niet te vertellen. <laughs> Misschien is dat nog een beetje. Uh, ja. Zweeds ventileren. Zweeds ventileren. Ja. Want ze vroegen nog Zweedse? Ja, ze alleen onderarm. <laughs> ja. Deke kloppen en de vliegen aan de deur open. Ja, ja. ja het is allemaal echt niet normaal wat er allemaal gebeurt. Hij, uh, Frank had het net over geld. Hè? Wat je er allemaal mee kan doen als je ja, een beetje je of je of emier bent. Nou, hier heb ik iets over weggegooid geld in, dat, in dit geval. Want de EU die gaf bijna vier ton uit aan een digitaal gala in het metaverse om jongeren te enthousiasmeren. Voor haar Global Gateway initiatief. Weet je hoeveel mensen daarop afkwamen op het uh, digitale Tien? feestje Tien? van de EU? Twaalf. Nou, maar nog niet eens. Handjevol nou. vol mensen. Ongelooflijk. En weet je hoeveel het gekost heeft? Ja. 387.000 euro. Is ja. Wat, hè? Ja. Ja. Ja. Of we weggegooid geld gesproken. Ja. Over rare dingen gesproken. Nieuwe wet in uh, in, in Indonesië stelt uh, oh, ja. seks buiten het huwelijk strafbaar. Ja. Dus als je nou uh, zegt van uh, ik uh, ben niet getrouwd, maar ik wil toch even, uh, ja. even doppen. Dan, moet, dan, je, dan, je, dan uh, dat ziet. moet je heel erg uitkijken. Ja. Dat, je, dat je het wel heel. Uh, dat is, uh, het promoten van anticonceptie, is illegaal net als godlast, godslastering. Ja. Het wordt verboden. En uh, op, het, het is ook verboden om het beledigen van de zittende president en vicepresident. Vieze, vieze, vie, ja, vice, vicepresident in ieder geval. Het zal sowieso wel een vicepresident zijn. Ja, ja. Ja. Maar die president. Daar, daar kan je er niet met 2023 ja, bij Ja, maar in Nederland dan. gaat ook terug naar de spruitjesluchten. je ziet, was hier ook niet meer een schilderij met blote borsten en zo. Ja, ja dat weggehaald. is ook waar. Ja. Weet je, want wij worden ook hoe langer hoe preutser. Nou, dat vind ik wat met, die, met dat schilderij. Dat gaat, maar is toch verschrikkelijk? Is toch, ja. maar een hele kleine groep schrijvers krijgt dat ja. voor elkaar. Weet je? Nou, dat, dat is het wel, ja. Daar heb je wel gelijk, gelijk in. Dat vind ik echt ja. ja. Maar, maar, maar wat doen we eraan, Frank? Nee, helemaal niet. Kijk, Ga jij het nou eens even op, lekker oplossen? Van zo'n religie als die van dat soort landen... het grootste aantal moslims ter wereld want in Indonesië... is dat natuurlijk wel te verwachten. Want ja. het is wel, ik hoop wel dat die, uh, over de islam gesproken... die uh, mensen in Iran die bevolking het voor elkaar krijgt. Dat zou toch prachtig zijn als nou, hè? het regime konden, konden wegjaasen. Nou, in dat opzicht heb ik ook nog wel een beetje aansluit nieuws... Hè, dat het kan, maar eh, als je in Iran woont... moet je eh, toch niet eh, juichen naar een doelpunt voor eh, de Verenigde Staten, hoor. Nee, nee. Want dan... dan word je gewoon eh, met een blaffer eh, ja. omgelegd. Ja, dus, eh, ja. Dat is dus gebleken. Want de 27-jarige Mehran Samak werd door de veiligheidsdiensten in zijn hoofd uh, geschoten... Um, nadat de Verenigde Staten um, vorige week van Iran hadden gewonnen met 1-0. Dat is toch wat. Kijk, in, in onze westerse wereld is ook meer dan, dan zat mis, laat het duidelijk zijn. Hmm. Maar ik vind dat soort middeleeuwse landen, jongen, dat is toch niet voorzichtig. Bizar, ja, Dat is wat he? je ja. zegt, Ger, dat dat anno 2022 ja. nog altijd bestaat, dat soort... Nee, hey, maar ook uh, hoe heet het uh, homofilie en dat soort dingen ja. dat is gewoon uh, staat bijna de doodstraf op ongelooflijk ja, dat, ja. dus wat dat betreft, ja, wij moeten gewoon minder preuts zijn vind ik ja, ja dat vind ik dat... Nou, dat vind ik wel ik ja, bedoel uh, ja, zit in alles uh, zit dat uh, ergens verstopt minder ja. uh, preuts worden ja. weer maar goed er is zo vroeger, uh, vroeger ja. 61, 70 jaar was er natuurlijk allemaal niks aan de hand nee Nee, het liep was... iedereen een polonaise achter elkaar ja, in zijn blote kont. Nederland zich aardig <laughs> ja. ontworsteld aan de spruitjes, Toch? Ja. ja. ja. En dan, ja daarom anders. zeg ik wel eens. Wij hebben geen mensen van, van onze leeftijd. Blijf ik zo de allermooiste tijd meegemaakt? Zeker. Zou je denken? Ja, Absoluut. ik weet het 100%. al zeker. 100%. Want, kijk, en die kids van nu kunnen daar natuurlijk niet over oordelen. Want die hebben dat referentie, referentiekader dus niet zoals wij dat kenden. Maar, uh, weet je, dus net als dat hele gedoe met, met, met uh, vrouwen en zo... dat MeToo-geneuzel... joh, dat was in de zeventiger jaren... Was het, uh, was het daily business en, en het gebeurde allemaal gewoon... maar ook met... Ja, met nou, de excessen zijn natuurlijk... excessen. dat is niet goed. Nee, dat, dat, maar dat gewoon het, het, het ja. normale ja. uh, met elkaar omgaan... Ja. en, en uh, je hoort het zowel van mannen als van vrouwen... Ja dat ze het eigenlijk uh, wel een beetje uh, uh, doorgeslagen vinden voelen. Ja, dat vind ik ook. Ja, en hetzelfde ik... met een genderneutrale ja, gelul. Uh, daar kom je natuurlijk ook niet, uh, ja. niet, niet ja. verder mee. Want je, je schiet er namelijk helemaal niks mee op. Nee, nee, nee. nee ja, ja, sterker nog, je zet die hele groep waarover het dan betrekking zou moeten, waarop het dan betrekking zou moeten hebben... zo voor het voet ligt dat je inderdaad moet afvragen... of die mensen dan zelf wel mee geholpen ja. zijn. Hè? Ja, nou, ik ja, denk op. het namelijk niet. Ja, um, ik denk dat ja, je gewoon um, eigenlijk normaal... Tegen elkaar moeten Juist, doen. Ja. Jongens, en uh, nog wat klein, klein beetje droevig nieuws. Ach. Uh, cheers actrice Christy Ellie ja. is overleden. Oh, dat is uh, de bardame. De en niet alleen de bardame, kaar, ja. ze hebben natuurlijk nog ja. veel meer prachtige rollen. Maar oh, ze heeft ja. uh, volgens mij ook uh, uh, Lucu Stalking uh, gedaan. Ja? U? En ze was een prachtige vrouw. Vroeger. Ja, zeker. Ja. Ja, en, uh, ja, maar ze heeft worden? wel altijd, altijd uh, ge, ge, ge, gestrijd met haar gewicht. Gestreden. Ach, gestreden. Gestrijd gestreden. Hm. En, en, de, de uh, gestreden. Dus ze heeft de strijd ja. gestreden. Ja, ze was aardig aan de maat. Ze was soms aardig aan de maat. En dan, uh, en dan uh, kwam ze weer terug en dan was ze weer uh, in de maat. En uh, nou ja. Zoals, ja. Ik vond uh, ik wel een mooie vrouw. Ja, was een hele mooie ja, vrouw. Absoluut. Mooie ogen. Ja, en volgens mij was ze ook heel leuk. Nou, nou, maar zullen we uh, mijn kaartnummer uh, er even doorheen? jas, want het is half twaalf. Dus ja. ik denk... Uh, ja. Nou, vooruit maar. Zullen, zullen we dat dan maar even doen? Vooruit maar, ja. dan komt hij. Vooruit is het tijd voor Jaap Kudeme? Ja, zijn we er? Ja, we zijn er. En? en? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... het is niet zozeer mijn muziek. Niet jouw Ze muziek. Het is wel een, nee. een beetje eilig stem. Ja, een mooie ja. stem. mooie stem. Ja, nou, ja, ik, uh, ik, ik ben daar niet zo ja, ik vind heel het wel erg het heel gek op. Jij wel? Ja, Frank is daar meer, meer van. Uh, ik oh, ja. uh, zal, zal uh, als zij 29 december bij ons uh, komt spelen... dat uh, de heer Padekoper uh, dit uh, kan waarderen. Dus dat, uh, ja, ik, dat vind is, dat, ik heb altijd wel... Wel iets met dat soort uh, melodische um, klank. Ja. Oké, okay. ja. um, ik, ik heb even, nou, nog even de nodige informatie hierover. Want ze heeft een masteropleiding musical theatre performer gevolgd... aan het prestigieuze Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. En ze heet Pien, voluit Pien van Megen. En ook heel erg bijzonder, ze komt oorspronkelijk uit Zandpoort Noord... en ah, ja. woont uh, nu inmiddels in Londen. En ze komt uh, vanaf 15 december eventjes hier, uh, hierover. Ja. Of de, tenminste 22 december. En ze gaat 5 januari weer terug. En dat is de reden waarom we er even heel snel moesten zijn... om er te strikken hier uh, voor Alternative FM. Toch leuk dat ze dus, dat dan uh, doet. Ja, ze gaat het ja. doen. Uh, vier nummers uh, zal ze donderdag 29 december uh, laten horen hier in, de, in ja. deze studio. Dus. Ja, mooi verhaal. Ja. Leuk. Uh, en dat is uh, eigenlijk het verhaal erachter. En ze heeft uh, deze EP uitgebracht inmiddels... En dat uh, de EP heet 3.0. 3.0. Ik trouwens uh, dat ik nog een uh, eentje ergens aan vast moet uh, knopen. Maar mijn toetsenbord wil nog wel eens een beetje haperen. Dus, uh, dus ik oh, moet waar even, zei uh, dat? Ja, ik moet, nog, ik moet weer even achter de PC uh, om dat even recht te trekken. Dat achter de PC? Ja, achter de PC. Nou, ja, dat, ja, dat is het, is, dat uh, is het dus. Uh, nou, het is en mooie, dit uh, ja. komt dus van die EP. En dat de nummer dat heet NOT Yet. Nou. Goh, ik ben weer helemaal bij. He? Ja. Hoor je dat, Frank? We hadden het net even over het ventileren van het huis. Hè, dat is wel goed ja. Is. ja. Maar in een studentencomplex heeft iemand... Uh, Josephine en haar huisgenoten. Ja. Die hebben enorme last van uh, gezoom. Overal gezoom. Toiletten, douchen. Het zijn niet de blowertjes die de lucht afzuigen. Nee, het zijn gewoon muggen. Hm. En uh, al een jaar lang uh, hebben ze daar last van... Uh, gigantische hoeveelheden muggen in huis. Dat is toch ook wel heel bizar dat je dat uh, zomaar... Dus het lijkt Indonesië wel. We moeten onder een klamboe slapen en zo. Ja, en ik denk als je in deze tijd van het jaar... je huis dan een keer extra doorlucht... dan heb je zeker van uh, ongedierte geen last. Dus dat is dan weer het voordeel, zeg maar. Dat je gewoon je ramen open kunt zetten... en het even heerlijk kan laten doortochten. Nou. Dit even, daar zei je, dus nutteloos nieuws... en de kan nog wel, show. Nou, het meeste nieuws is hier best nutteloos. Ja. Dat is ja, het leuke van de kant of Daar is het ook allemaal om begonnen natuurlijk. Daar is het allemaal om begonnen, dames en heren, lieve mensen. Want uh, uiteindelijk uh, regionaal nieuws eens kijken. Ja, uh, van een uh, uh, woning in Lochem is een voordeur ingetrapt. En is, een, uh, is de muur een, een, een davidster uh, uh, gekerft. En uh, voor het adres uh, zijn uh, Stolpersteinen. Stolperstenen, dat zijn van die herdenkingsstenen uh, uit de, van mensen... uit de, okay, ja, ja, ja, ja. De Joodse mensen uit de Tweede Wereldoorlog. die uh, ja, zijn. Maar dat zijn weg. toch rare, rare dingen die mensen doen? Ja joh, maar dat zijn dezelfde idioten die begraafplaatsen, vernielen... Dan denk. Ik, wat, wat, wat, wat, ja. wat gaat er in je om zeg? Ja, nou ja, ja nee. dat is, daar hebben we het wel vaker over. En dat is, verontrust me bijzonder, het aantal idioten. Dat zien we ook hier in het dorp, neemt echt toe. Ja. Mensen die aan je bumper kleven. Die zo haast hebben. Die het liefst over de stoep voorbij gaan. En mensen gedragen zich zo... Althans sommige mensen gedragen zich zo idioot. Dat is echt bizar. Ja, dus ja. ja dat klopt. Je moet, ik was laatst... Bij, uh, zondag zat ik bij, stond ik bij een strijder. En dan komt er een man binnen. En, en uh, die willen dan vloetjes. Want dat is natuurlijk vloetjes om, uh, om te, te blowen. Ja. En... Uh, en dan doe ik die, hoe heet het, ik zeg, welke wilt u? En dan wijzen ze alleen maar op zo'n bak met vloetjes. Ja. Ken je dat? Ja, dat is... Er staat een meter vloetjes. En dan wijzen ze. Missig. Ik zeg, ja, daar kan ik weinig mee hoor, meneer. Dus het moet wel even duidelijk zijn. Nou, die spreken natuurlijk geen Nederlands. En dan, dus die man werd steeds pissiger. <laughs> en het, ja, jij wilt toch vloedjes? Ja, ik niet. En daar staan de mensen achter. En die hebben ook zoiets van... Wat gebeurt hier voor raar, ja. wat een rare toestand? Is dat toch allemaal? En, nou ja, uh, ik vind het wel, uh, wel, ja, wel knap dat je dat daar nog uithoudt. Natuurlijk. Ik, zou, ik zou dat gewoon niet kunnen. Ik zou op een gegeven moment wel wat depressief naar huis gaan. Of iemand uh, even voor zijn display pompen. Maar dat doe je ook niet natuurlijk. Nee, dat doe je dan ook dan niet. Dan ben je net zo slecht. Nee, maar ik ben wel... Kijk, er komen de mensen binnen. En dan... Uh, uh, die komt ook altijd een. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar zo'n doorgerookte da oude dame. Zijn doorgerookte stemmen ook, of niet? Ja, dat wacht ook zo. Ja. En die <laughs> verwachten dat je weet wat zij roken. Nou, ja, ja. interesseert mij dat helemaal, helemaal niet. Wat je rookt. Dus je moet het elke keer weer tegen mij vertellen. En dan, uh, en dan worden ze een beetje pissig. Want dan denken ze. Ja, hij moet het toch weten nu. Nou, nou ik zit er al 2,5 jaar. Ja. En, uh, maar ja, dat nou, ja, weet ik niet. En dan uh, zijn ze altijd een beetje narig. Ja. En dan uh, lopen ze nog uh, zacherijniger eruit dan ze erin komen. En dan schreeuw ik heel hard aan de En een hele fijne dag, hè! Ja, maar dat is ook het beste. Mensen die ja. wind uit de zeilen nemen. Precies. Dat is het beste, ja. ja. Toch, je hebt over wat, wat, wat, wat mensen zouden moeten weten... wat of iemand consumeert. Als ik bij uh, de, de pizzeria van Bino... De, uh, ja, dat is bovenaan, hè? Halterstraat-Zee ja. uh, staat een pizza uit je haal dan steek ik alleen maar mijn wijsvinger op als je binnenkomt. Maar als die man me ziet... dan weet hij precies wat ik... <laughs> <laughs> dat, ze ja, dat hoeft nooit dat te zeggen. Dat vind ik dan wel weer briljant. Het is alleen één man Die man onthoud, <laughs> ja. heeft onthouden... Wat, wat hoef ik voor een pizza? Knap, hè? Ja. ja. ja. ja. Ik weet, één gozer... die komt bij ons, een Engelsman. En die, uh, die gaat... Hi, mooi, are you? Ja. Hi, uh, Benson en Hedges... Ja. En, dus dan, ja, en dan zin. komt hij aan en dan pak ik hem al, weet je ja. Goed is dat, hè? Ja. Dat weet ik dan wel, weet je Maar dat ja. heeft dan wel te maken met het feit dat iemand uh, Maar als het geen grijze muis is, als het een aardige, ja. bijzonder iemand ja. is... Bijzonder dan, dan de grijze muis... Bijzonder je het als, man. Ja, onthoud je het sneller, denk ik. Ja, ja. en er zijn ook uh, gasten die komen naar binnen... en die geven dan een gratis kopje koffie. En sommige ja. mensen zijn helemaal flabbergasted. Die zeggen, wat... wat, wat uh, ja. Nou, je bent toch een aardige gozer. Ja. Mag je toch een gratis kopje koffie hebben? En dan uh, heb je ah, meteen, uh, ze, dus ze komen de volgende keer veel, veel blijer binnen. Ja. Weet je al? En, en uh, ja, dat zijn allemaal van die kleine, kleine dingetjes. Ja, je die... moet de uh, reactie op een actie vermijden. En mensen de wind uit de zeilen nemen die zich zo gedragen. Dat werkt vaak beter dan... Uh, nou, daar kocht. heb jij helemaal gelijk in. Vlak. Ik zou Zullen we dansen of we hard wegrennen? bishop, ja. Full around and fell in love. Uit de uh, vervlogen tijden van de jaren zeventig. Ik weet het nog goed. Uh, Jij ja, hebt niet geplukt. Nee, ik heb niet geplukt. Ik zat bij Imai? Imai. Ik weet ja. nog wie het geplukt had. Wie dan wel? Ja, dat is wel een collega van. <laughs> Pim. Ken je Pim nog? Pim wie? Nee. Pim was een uh, heel uh, valse, uh, valse nicht. Zeg ik dat? Uh, nou, dat zeg je goed. Vandaar dat ik hem niet ken. Nee. Ja, nee, hij was... Oh. Uh, hij was... Uh, ja... Ja, ook nee, plugger. We hadden het net ook heel even over uh, vroeger tijden. Ja. En uh, de tijd van het Zandvoorts uh, mannenkoor. Ah. Er zat ja. natuurlijk ook een aantal illustre figuren in. Ja. En ik weet nog na een optreden in de krocht bijvoorbeeld... dat de enige die uh, standaard nuchter was... Was Hans Botman zeker. Nou, uh, Michiel Jansen. Oh, die. Ja. De, de jongste bank, bankdirecteur van Nederland ooit. Die ook uh, vroeger al naar school placht gaan in een driedelig pak met een koepdelder... En uh, terwijl wij met lang haar rondliepen en zo. Maar uh, een van de illustre figuren was natuurlijk onze eigen Albert Alcohol. Appie Alcohol. <laughs> ab van de molen. <laughs> ab van de molen, ja. En, uh, ik, wat, Mijn e hoe de molen klap van de molen. <laughs> <laughs> wat, wat me altijd is bijgebleven, dat hij volgens mij... trad hij toen in het huwelijk met Claudia. <hums> Had hij bierveeltjes laten maken. En er stond dan in quasi oud zandvoorts waar laat hij hem op, ab, alcohol... En dat is dan W-A-E-R-L-A-T-I-U-M. Waar laat hij hem, weet je, Dat heb ik altijd zo geweldig van. Die lagen overal in alle kroeg ja. Die bierveel is van Alp, appie alcohol. Toen kwam ik een keer bij hem thuis. Toen dacht mevrouw alcohol is appie thuis. <laughs> mevrouw alcohol. Hey, heet alcohol is appie thuis. <laughs> ja, we oh. hebben natuurlijk wel wat uh, illustere figuren gehad in ons uh, dorp. Ja, ja, en, en uh, hoe heet het natuurlijk? Wie dan? De grote vriend van Appie Alcohol. De grote vriend van Appie Alcohol. Ja, hoe heet hij nou? Die zat er ook bij. Dat is de luisteraarsvraag van deze week. <laughs> nou, Wie was de grote vriend van, van Appie, Appie, Appie alcohol. alcohol? Ja, weet je nou? <laughs> slappe Dirk. Slappe Dirk. Oh, slappe okay. Dirk. Ja. En Dirk zat in de slaap ja. was. Ja. Ja. De slappe Dirk. Ja, die hield een beetje, dat was de ordehandhaver Althans, dat vond hij zelf in de ja. gnoom altijd. Ja. Die zat oh, ja? met een cowboy hoed op, liep die door de gnoom. Ja. En hij uh, ja. was altijd de sheriff. Ja. Een soort Clint Eastwood, uh, zoiets. Ja. Ja. Uh, dat je eerst, uh, eerst die rand en dat je dan die twee ogen... Ja. zo uh, op een, een gegeven moment dillig, ja. Jee. ja, dat was ja. wel heel bijzonder. Uh, maar goed, uh, dan uh, komt ook weer dat hilarische verhaal omhoog. Als we het toch even over die gnoom hebben. Want ja, ik, ik heb alleen maar het staartje van de gnoom nog meegemaakt. Aha. Maar in de tijden dat daar eh, nog soms als een kerstboom. Uh, stond, ja. zijn er ook nog wel eens wedderschappen gehouden, toch, uh, Ger? Want die, ke ja, die, uh, die kerstbomen, die, uh, die nee, komen niet weer was, uit het stal, maar, uh, Dat was geen kerstboom, dat was een, een, de staf van Oh, de staf van boven. Ja, ja, ja, ja, die, ja die, die had... Ja, had gepast het zeker nu. Je ja. dus. had wel opgehangen en ja. toen hadden ze een pot uh, uh, uh, ge, uh, bij elkaar van wie gaat er <laughs> het eerst aan zitten? <laughs> is dat Ger <laughs> of is dat Boudewijn? Oh. <laughs> en het was echt... Uh, er werd gewoon... Op ingezet in en, de uh, mensen, dus. en op een gegeven moment kwamen Boudy en ik kwam, uh, kwam er binnen. En Boudy pakte als eerste die staf. <laughs> ja. Dan hoorde oh, je ja. allemaal gasten helemaal juichen? <laughs> <laughs> Had <hij> iemand gewonnen? <laughs> Goed, ja, he? Dat was toch wel een bijzondere tent. Ja. Ja. En uh, ja, het, het, het, het aantal Zo. kroegen, echt, het aantal bruine cafés in Nederland... Uh, ja. dat uh, neemt af, hè? Nou ja, Café Pluis is nog een van uh, de bruine ja. kroegen. Uh, in En het en, en, en, ja. wapen natuurlijk. Ja. ja dat, dat loopt nou, nog ja, het wel is niet. Ik hoop dat het langzaam uh, uitdooft. Nee, dat dus, geloof ik het ook dat, niet. Maar dat wapen dat loopt wel, vrienden. Want uh, Brigitte is uh, toevallig ook onderneemster van het jaar geworden. Dus ja, dus, ja, ja dus, nou de, ook uh, niet zomaar, uh, uh, absoluut. Nee. Ja, ja maar we moeten dat toch uh, koesteren, want de kroeg is toch wel een heel uh, bijzondere plek altijd, vind ik. Het café is uh, niet onbelangrijk in ons leven. Is een uh, in uh, verlengde van de huiskamer, denk ja. ik uh, zo van. Ja. Dus uh, ja, um, en. Ik bedoel, ik hoor dan wel eens de verhalen over Café Bluis. Maar dat is dan nog echt een van de oude bruine kroegen. Waar die oude nog nog binnen. Ja. plegen binnen te komen. Ja, goede tent was dat ook. Ja, en wij hadden in de GNOME, om daar nog even op terug te komen. altijd als we weer wat rottigheid hadden uitgehaald op het vinyl. En voordat het gelanceerd werd, lieten we het altijd even horen in de GNOME. Ja, Ja. Zullen we hem doen, niet top 10 ja. of niet? Uh, je, ja, want uh, we hebben 10 minuten ervoor, dus dan uh, gaan we ruim redden, denk ik. Nou, uh, ik heb de top 10 top top, top van de verkeerde voorspellingen. Mo moment, want dat moeten we altijd oh, even sorry. netjes uh, doen, hè? Dit is Geest Top 10! Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, dit is de top 10 uh, van de verkeerde voorspellingen van het einde van de wereld. Nee! Oh nee. Ja, verkeerd, hè? Verkeerd. <laughs> ja, allemaal verkeerd. En op 10 staat natuurlijk het jaar 2000, de Millennium Crash. Maar iedereen... Uh, iedereen oh, ging, Ach ja, ja. jongen, wat een ellende was dat. Ja. Ze dachten altijd... Uh, de, de, de, de, de, de, de, de, de aarde zou herreizen tussen 1300 en 1340. En het zou vergaan in 2000. En uh, nou, dat was een heel ding. Maar uiteindelijk gebeurde er helemaal ja, niets. <laughs> Eh, op negen het jaar duizend een uh, winstgevende acapulips en uh, ja dat dus was ook een, een, een, uh, een millennia en uh, toen hadden ze geen computers maar dachten ook van uh, nou dan is het klaar weet je ja, wel in, in, in welk jaar duizend. duizend in het jaar duizend ja. dat is 1200 jaar geleden ja, dat ja. zeg ja. ik uh, ja, elfend ik denk maar dan iets minder en vele rijke lieden en edelen doneerden daarom hun landerijen en bezittingen aan de kerk in ruil voor een plekje in de hemel en uh, dus de kerk werd Hoe zit het uh, met jou, Ger? werd ja. bijzonder rijk. Nee, ik heb nog niks gedaan. Nee, zou je, zou je ook nu nog kunnen boeken voor de hemel? Of, uh? Voor de hemel. Ja, voor de hemel. <laughs> de hemel. Ja, nee, maar daar kan je zo nee? niet, hoef je niet voor te boeken. Nee. Kerkplein. Kerk. Nou ja, ik bedoel, Ger heeft uh, een <tus> goede zaak verricht uh, de, eerder deze week. Uh, hij is uh, okay. voor file Joep. Uh, heeft die... nou, ik ben van Fili Joep. Heb ik, uh, een, dus, uh, nee, het plekje voor uh, Ger Loogman is uh, geregeld uh, in de hemel. Uh, nou, als je dat door, uh, ja, moet, uh, dank dus, uh... En ik ben zijn vriend, dus ik kan wel mee. Jij ja, kan altijd mee. Hij <lacht> <lacht> had hey, nou. op de in ieder geval. Jongens, op acht. 1941, 1975, ja. 1984. Er is altijd wel één goeie. Dus de de, de, de Jehovah-getuigen zijn altijd enthousiaste voorspellers van Apocalypse geweest. Apocalypse. Zo, ap nou. Apocalypse. Nou. En uh, nou, dit hebben ze, de, al die jaren hebben zij gezegd van daar gaat het mis, maar vooralsnog is het nog niet gelukt. Nee. Het zal toch ooit een keer gaan lukken, of niet? Ik denk het wel. Ja, ja je weet het niet. De aanhouder wint. Ja, het jaar op 7, het jaar 500. Hm. De, uh, om, uh, de omvang van de ark zegt het allemaal. Nou, dat is natuurlijk het verhaal van de uh, doemdenkers en voorspeller en de, de, de ark van Noah. die uh, ja die toen uh, het water opging en toen uh, werd alles, werd alles uh, ging verkeerd. En, uh, het water begon te zakken en uh, de ark uh, liep vast, zoiets? Ja, zoiets. Uiteindelijk wel, ja. Ja, ja en bedankt. Uh, even kijken. Uh, zes. Op 6, uh, 2008 of 2010, zouden we opgezogen worden... door de Hadron Coll Collider. En dat was die uh, in Zwitserland deeltjes sneller. Oh, ga je dat herinneren? Ja, ja. ja. En, uh, CERN heet dan. C-E-R-N. C-E-R-N. Ja, dat, uh, dat zou de wereld vernietigen. Wanneer ze hem in werking zouden zetten. Doof. Bij het aanzetten, zo vreesd het sommige... zouden ontelbaar veel zwarte... Zwarten hebben niet over het mee te maken dan. Nee, gaat ons dan. GELACH oh. <laughs> En zou de, de aarde uiteindelijk opgeslurpt worden? Oh, oh. Inclusief de zwarte. Nou, zoiets. Nou, de deeltjes versnellen. Nou, ik zie ook twee delen. Hier. Ik zie hier twee delen ook heel snel iets, iets doen. Ja. Dus. <laughs> <Ja. laughs> <AI miei> Stap je het? Waarom we er dus nu ook 10 minuten voor hebben uitgetrokken? Ja, nee, want ik denk, goed, ja, dat daar komt nog wel wat, hoor. Dus te gaat. Ik vind het behoorlijk racistisch. Vijf Ja, het zit een gat in mijn uh, sok. Is telt dat niet meer? ja, op 5. Ja. Uh, februari 1524. Het ja. draait allemaal om Londen. En uh, toen werden astrologen uit Londen hadden berekend dat de wereld zou worden geraakt door een grote overstroming op 1 februari 1524. Is is iets later geworden. Oh. Het is uh, 1953 geworden. geworden. <laughs> maar uh, zij wisten het al. Hè? Okay. En dan zou er een. Uh, ja, er vond geen wereldwijde zonvloed plaats, nog ook maar een kleine overstroming zelf in Londen niet. Dus nee. niks aan de hand. Hm. En bedankt. <laughs> uh, het, het zijn wel hele oude uh, uh, ah. uh, zeg maar voorspellingen. Oh, ja. Want uh, op 4 staat 12.084. Nou, 12.084, ja. Dat is alweer een poosje geleden. Ja. En uh, had de paus had uh, uh, uh, voorspeld dat de wereld uh, exact 666 jaar na dat de islam was ontstaan zou eindigen. Heb je hem? Ja. En bedankt. Nou, het is niet gelukt. Dus, uh, ja, Na 666 jaar verdwijnen. Ja. Ja. Hey, en op 3, uh, 1997... de meeste van ons kennen het nog wel... is een lugubere manier om de wereld te laten eindigen... En Marshall Applewhite, de leider van de cult, zogenaamd Heaven Gate Club, de club van de hemelsporten, beweerde dat er een ruimtevaartuig de aarde zou benaderen. En daarnaar, naast haar kon dat niet waarnemen, eh, omdat vaartuig in het zog van de grote komeet bob. heel bob, helely bob, ja, helely bob, helely bob, helely bob, bob. Nou, natuurlijk ook allemaal uh, op op. Uh, oh ja. Yeah. Hij zat in de slipstream, die, die, dat, dat ja, vaartag. Ja, ja, ja, maar niemand op. heeft hem gezien. Dus D.R.S. Wel... open en hop, de naam. Uh, uiteindelijk op 26 maart heeft hij zelfmoord gepleegd. Want nou. dat is allemaal niet waar. Nee, dat is dan ook maar het beste. Uh, ja. Sukkel. Uh, het jaar 1999, Nostradamus. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal als, uh, zeg maar, de... Is dat nummer één? Is dat nummer 2? Is dat nummer 2? Ja, dat is nummer 2. Nostradamus. Nostradamus. Nostredame. Hij leefde van 1504 tot 1566 in Frankrijk onder de naam Michel de Nostradam. Mooie ja, naam ja, hè? Ja. Mooie naam voor Fransman in ieder ja. geval. Als je in Nederland uh, zo'n naam hebt, dan sta je voor lul. Ja, daar is het beste. Uh, <lacht> en hij, hij zei van uh, dat het uh, een, een, een apocalyps zou zijn, het einde van de wereld en over uh, en, en het jaar 99 uh, zou het dan gebeuren, maar uh, ja. 1999. 1999. Dat was een jaar voor ja. Ja. de Millennium Crash. Ja. In 2000. Die en dan zijn. natuurlijk op 1, 21 december 2012. Ja, Ach ja. Daar ja. kennen we nog een film van. De Inka's of de Maya's. Dat klopt lobby. helemaal. Ja, dat ja. klopt helemaal. En het is een uh, zeer succesvolle Hollywood film geworden. Dus iedereen, iemand heeft er nog wel wat aan verdiend. Aan ja. deze uh, uh, voorspelling die eigenlijk een... ...grote bullshit ja. voorspelling was. Ja, nou, en, laten we het uh, maar houden... ...dat het voorlopig alleen maar een lekker bullshit uh, voorspelling is. Natuurlijk. Want ik wil er wel eventjes uh, uh, uh, uh, doorleven. En ik wil niet alleen voor mezelf spreken, maar... De, de Maya's, dat waren allemaal vrouwen, toch? Want de, nee. De mannen waren Mayo's. GELACH uh, mag ik een balletje Mayo? Ja, balletje Maya. Nou, nou Maya. Dit, hey, was, balletje uh, Maya. Ja. dit was de Dit was de van vandaag. Ja, een, ja, uh, spanning en sensatie. Dus, uh, nou. Ja. Ah. nou, ze zijn allemaal verkeerd. Dus, allemaal verkeerd? Uh, ja. Is het allemaal niet gelukt. Is dat maar goed ook, want dat uh, geeft zoveel onrust ook, hè? Ja, hè? Ja, ik ja het beter, dat jij zei, jij zei het nog. <laughs> Maar ja, met die Poetin aan de aan de aan de, aan de macht is het natuurlijk ook een soort nou. van ding waarvan je zegt van, nou, hoe, hoe gaan we hiermee verder? Ja. Hey, komt Jan niet met? Uh... Nee. Oh, nee. Nee, die komen niet. Nou, lekker dan. Dus uh, we hebben zo direct een, uh, een non-stop gedeelte in ieder geval. Uh, tussen een on gedeelte? Een nou, dat is gedeelte? Oh, oh non-stop. Non Wat gaan we ontstoppen? <lacht> ik dacht een on gedeelte. Nee, Dan zou het bouwkitje hier nog een <lacht> keer gedaan kunnen worden. Een <lacht> nee. bouwkitje is een toilet dames nou, <lacht> ja, nou. uh... uh, En het moet tien minuten eventjes uh, opengezet worden. Want anders dan blijft die lucht uh, erg lang hangen. Ja. Ho, ho, ja. Hoe moet dat ben nou? Ben <lacht> Um, Hoe ver zijn we, Jaap? Wat zeg jij? Hoe ver zijn we? Nou, we hebben nog een halve minuut. dus Ik oh. weet niet uh, in de Duitse hoeveel... miljonair van 56. Heel kort, die Frank. Had, dus De Duitse lotto gewoon, die kreeg een hartaanval. Oh, is dat oh, nou, tragisch dan? Ja, goed, hij was wel miljonair. Maar het goede nieuws is dat hij het heeft overleefd. En misschien zelfs wat hersteld. Nou, nee, dan. Buitenlands nieuws. <laughs> nou, dit nou, nou, het is, weer is weer wel heel, heel erg opbeurend zo vlak. Kort, He? voor 12 ja. uur. Uh, dat, ja, we hebben goede berichten. Goede berichten. is toch ook... Ja, we gaan er zo even een puntje aan breien aan dit, deze kanvalshow. We gaan mensen. er een puntje aan zuigen. Ja, en volgende week hebben we natuurlijk nog meer van deze onzin. Het enige programma wat je kunt missen. Want ja, voor de, wat, voor de rest. Nee, moet Tot je helemaal week. niet missen. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.